1 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De regering van de Griekse premier Papandreou... heeft een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Van de parlementsleden stemden er 153 voor en 145 tegen. Papandreou zal nu proberen een regering van nationale eenheid te gaan vormen... die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen. Hij gaat de komende dag voor overleg naar de president en wil meteen daarna met de coalitiebesprekingen beginnen. Daarbij komt volgens Papandreou ook aan de orde wie de regering zou moeten leiden. Het is onzeker of de grootste oppositiepartij wil meepraten. Oppositieleider Samaras wil meteen vervroegde verkiezingen. Volgens Papandreou zou dat rampzalig zijn voor Griekenland, omdat het steunpakket dan in gevaar komt. In een loods op een industrieterrein in het Limburgse NUT... heeft een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf gewoed. Het bedrijf doet ook aan asbestsanering... maar volgens metingen van de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Een medewerker van het bedrijf liep lichte brandwonden op. Mogelijk was er nog iemand aanwezig in de loods. De brandweer heeft het gebouw gedeeltelijk doorzocht... maar kon niemand vinden. Morgen gaat het onderzoek verder. De op- en afrit van de A76 bij NUT zijn nog steeds afgesloten... omdat er brandslangen over de weg liggen.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 De A76, geleen richting Heerlen, daar is de afrit bij Nut dicht. En dat komt door de eerder genoemde brand. En de A4, Amsterdam richting Delft, daar is de afrit bij Rijswijk dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Tweede Uur van Kaas Saluna. We zijn er nog één uurtje, tot twee uur dus. En uh, in dit uur praat ik altijd met luisteraars. En dan formuleren we ook een vraag. En die heeft dit keer te maken met geld. En dat heeft dan weer te maken met het gesprek dat ik hiervoor had met Dadara... die zijn eigen geld ontworpen heeft. Die tegenwoordig bankdirecteur is, maar natuurlijk ook nog kunstenaar. De vraag aan u vannacht is, hoe belangrijk is geld voor u... Heeft u er veel van of wilt u er veel van hebben? Doet u vaak iets voor niks? Of wilt u wat het geld hebben als u uh, actief bent en een klusje doet voor iemand? Um, ja, Er zijn ook alternatieve ruilmiddelen, daar hebben we het net ook nog even over gehad. Heeft u daar toevallig ervaring mee? Ik zelf niet helaas, maar misschien nu wel. Dat is leuk om te horen, dan 0800-1121 als u wilt bellen. 0800-1121. Als u wilt mailen, dan kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag Casaluna. Dus uh, zo'n hekje en dan Casaluna. Ik ga eens even... even nee, Twitter is... Uh, moet ik, uh, dat ga ik zo even goed bekijken. Maar ik weet wel dat er gemaild is. Uh, hoi Klaas, interessante vraag. Wat is de waarde van geld op zich? Uh, is het papier... En nu al helemaal niks, want dat is verstopt achter de pinautomaat. Ja, daar hadden we het net ook over. Eh, dat klopt. Eh, uit ervaring weet ik dat je, je met veel geld goed kunt redden. Dat weet iedereen, maar met weinig ook. Het leuke van je studiogast vond ik... dat ik hem in het eerste gedeelte een ongelofelijke blaaskaak vond. Maar al luisteren dacht ik, er zit wel degelijk wat in. Dus in feite is het kunst wat hij maakt. Ja, dat is het ook. Een kunstenaar, hè? De mens wordt op andere gedachten en relativering gebracht. De waarde van geld is dus relatief. Blijft een probleem eh, en dat is het dat je uiteindelijk altijd bij Albert Heijn aan de kassa moet afrekenen. Dat is ook weer waar. Jan Bakker was dit uit sint anna Hij wens ons allemaal een prettige uitzending. Aan de telefoon nu Joris. Ja, goeie avond. Dag Joris. Leuke discussie net, uh, afgelopen uur. Of interessant gesprek gewoon. Nou, dankjewel. Leuk om te ja. horen. Ja. Hoe belangrijk is geld voor jou? Um, ja, ik merk dat, ik het, dat het fijn is als je een. dat ik, ik heb een baan sinds een maand of tien als, als starter, joh. En uh, dan is het gewoon makkelijk om, om, om, om, uh, om niet na te denken, om niet na te hoeven denken over geld. Ja. Maar ja, ik word er niet gelukkig van. Ik, het, maakt niet zalig, maar het is niet zaligmakend voor mij. Had je, had je hiervoor heel weinig? Nee, student. Dus, dus ja, gewoon niet veel, maar gewoon een beetje erbij werken en dan heb je dan moet je geld dan, dan, dan, dan lukt het wel. Ja, en nu heb je dus een baan, heb je een inkomen, heb je meer geld in ieder geval? Ja. En je hoeft minder lang na te denken om iets te kopen zo nu en dan? Ja, nou ja, de kleine dingen kun je gewoon kopen. Dus, dus, dus het lekkere eten in de supermarkt van de, van de goede kwaliteitsproducten, daar denk je niet over na. Maar daar, daar houdt het ook wel bij op. En, en verder. Uh... Ja, koop ik ook niets extra's of zo dan, dan sinds ik geen student meer ben. En je zegt, ik ben er niet gelukkiger van geworden? Nee, nee, nee, niet, niet, niet zozeer. Dat merk ik zeker. En denk je dat er een bepaald bedrag is, als je dat nou per maand zou krijgen, dat je dan wel iets gelukkiger bent? Nou, ik heb het gevoel dat mijn geluk er niet van afhangt. Ik heb het gevoel dat ik nu um, eigenlijk alles kan doen wat ik wil. Dus dat ik ja, nu al heel tevreden ben met wat ik heb, met het geld dat ik verdien. Ja. Dus ik heb niet het idee dat het meer hoeft te zijn of minder. Zo is het prima. Nou, ja, mooi. Ja. Um, uh, wat voor baan heb je eigenlijk? Uh, ik ben consultant bij een uh, trainingsbureau. Oké. Okay. Leuk werk? Ja, ja, bevalt wel. Ja, wow. zeker. Ja, nou, dan is geld misschien ook weer ietsjes minder belangrijk. Joris, ik dank je wel voor het bellen. Ja, hetzelfde. Dank je wel. Een hele goede reis. Waar ga je naartoe? Uh, ik ben, uh, rij nu op de Waalbrug. Ik ben bijna thuis. Nijmegen. Nijmegen. Ah, leuke stad. Hé, hey, geniet ervan, Hees. Goeienacht. Okay, Tot goedenacht. later wellicht. Hoi. Ed van Mierlo, goeienacht. Goeienacht, ook uit de Waalstad. Oh, kijk nou toch, Nijmegen ja. beeld vandaag. Ja. ja, ik, uh, ik ben hiervoor omdat ik wilde zeggen dat. We hebben een rotperiode meegemaakt in ons huwelijk met het verkoop van een huis. En toen hadden we een grote schuld. Ja. En toen was onze gezondheid niet zo best gedurende drie, vier jaar. En sinds de en het pensioen bij nu best omhoog omhoog gegaan. Voel je je toch op een of andere manier gelukkiger? Ja, tussen haakjes dan gelukkiger, Maar die gezondheid is stu stukken beter. Ja, is, is de gezondheid beter? De, de gezondheid is beter geworden doordat er meer geld is gekomen? Ja, dat klinkt misschien vreemd, hè. Maar als je constant onder druk staat, hoe moet ik rondkomen? Hoe moet ik dit aan mijn kamer rijden? Lukt het wel bij die bank? Lukt het wel bij die instanties? Zullen ze me willen helpen? Dan ben je blij als die hele ellende achter de rug is. Ja. Psychisch ga je er onderdoen dan. Want wat, wat, wat was. Het, jullie moesten het huis verkopen. Ja, dat is een heel lang verhaal. Ik heb het een keer over de februari verteld. Maar we hadden een, een nieuw huis gekocht en dat werd door de aannemer gebouwd. En toen bleken er allerlei gebreken te zijn. Maar toen ging de aannemer failliet. En toen moesten wij dat laten opnappen. En dat kostte 80.000 schulden in die guldentijd nog. Ja. En toen kregen wij een schuld van 80.000 schulden. Ja. Bovenop de hypotheek en, en als je niet trekken. Toen hebben we het overblijven dat de verkoper stond. Maar dat was toen het advies van iemand. En daardoor kregen we een schuld. En de gemeente zat er tussen. En allerlei toestanden. En allerlei verwikkelingen. In ieder geval. Daar hebben we dat. We hebben het afbetaald. We zijn er vanaf. Maar het is een zware last. Ja. En hoe gaat het nu financieel? En dan ben je blij dat je er van af bent. Want door die zware last krijg je ook allerlei lichamelijke klachten. Ja. Maar is het financieel nu goed? De schuld is weg, maar is er ook Hallo? wat geld? U hoort mij niet, hè? Ik denk dat meneer Van Mier... Ik ben weggevallen. Hoort u mij nog? Nee, ik denk dat... Uh... Hoort u mij nog, meneer Van Mierlo? Nee, ik denk het niet. Nou, dan, uh, dan uh, laat ik het hierbij. Hoort u mij nog? Ja, ik hoor u wel. Hoort u mij ook? Ja, nu wel. In een tijdje niet. Wat kon er nou... Ja, want ik, ik stelde allemaal hele zinnige vragen... en Ik hoor Nee, dat geeft niks. Um, nee, wat ik wilde weten is... want de, de schuld is weg, zei u, Maar heeft u ook een klein beetje geld nu inmiddels? Ja. Ik, nou, ik ben 66. Ja. Ik heb 40 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. Ik heb een goed pensioen, zeg ik het zelf. En we hebben allebei een uitkering aan AOW. Oké. Okay. En kun je dan zeggen... want het maakt dus in ieder geval gezonder, in uw geval, geld. Ja. Maakt het ook wat gelukkiger? Nou, door die gezondheid word je gelu iets gelukkiger. Ja. Het draait allemaal om hetzelfde dan. Jaren achter elkaar. Denk je van. Hoe moet je, hoe moet je dit, dit uh, rondbreien? Hoe, hoe kom je hieruit? En dan komt er op tegenslag... de ene tegenslag naar de andere. En dat, dat is moeilijk. En kunt u nu gewoon kopen. Uh, wat u wilt? Ja, eerlijk gezegd wel. Lekker hè? Ja, dat is heerlijk. En dat doe je ook weer. Ja, dat, dat zeg je niet voor de radio. Hoor. Maar je kunt ook andere mensen ermee helpen weer. Want ik ben ook in die tijd, ook nog ondanks dat in de puree staat, ook nog door verschillende familieleden en mensen geholpen, hoor. Dat moet ik ook eerlijk erbij zeggen. Ja. Want kijk maar eens, als je een behoorlijke schuld hebt en je moet er dan nog 80.000 schulden op, uh, op boeren, ja. dan valt dat niet mee. Nee, dat snap ik. En toen u geld had, hè, wat was nou een van de eerste dingen die u ging kopen, die u daarvoor niet kon kopen? Ik weet het, ik weet het echt niet meer. Ik nee? Weet het, ik weet het niet meer. Ik zou ook niet meer weten wat wij gedaan hebben allemaal. Maar op een gegeven moment viel de hele boel weg en uh, ja, toen. toen, toen je, kunt, je, kunt, je, je bent veel vrij hoor, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, ik kan me het voorstellen. Wij wij toch niet over de balk uh, gooien de mensen zijn hoor, want, uh, ik bedoel, dus, uh, een auto hebben we niet, uh, hele hoop dingen niet, maar ja, we, kunnen, we kunnen wel doen inderdaad wat we willen. Dat, ook, dat, voelt, dat voelt lekker aan, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik begrijp het. Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat mensen bijvoorbeeld in de bijstand met een minimum inkomen of zo, dat moet iets vreselijks zijn met kinderen. Ja, ja want je wilt voor je kinderen het beste, daar hadden wij niet hoe trouwens toen hoor, die kei al het huis uit. Maar je wilt voor je kinderen het beste en dan lukt het niet en dan en dan oh dat is zo moeilijk in deze tijd. We kennen verschillende mensen en dan hoor je die verhalen van ja Pietje hebben dan die meer kleding en zo allemaal en dan kan het kan er niet aan voldoen en dat geeft ook weer spanningen en daar heeft ze ook weer allerlei lichamelijke klachten. Ja. ja? En dat is herkenbaar voor u. Ik, ik dank u, uh, meneer Van Mierlo, voor het bellen. Ga ik weer even naar de volgende. hè? Dag. Een mailtje. Goedenavond. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat mensen zeggen geld is niet belangrijk. Ik kan me die instelling bij de rijken voorstellen, maar zonder geld geen vriendin. Liefde kost geen geld. Wacht even, maar zonder geld geen vriendin. Liefde kost geen geld. Maar de bioscoop en het terrasje, de condooms, die kosten wel geld. Ik moet het van 180 euro doen met het reizen dat steeds duurder wordt. Je gezondheid is belangrijker dan geld. Wake up als je ziek wordt. Kan je nog uh, zo'n goede verzekering hebben, maar je auto loopt niet op water. Geld maakt niet gelukkig. Mij wel, omdat alles hierom draait. Je huur, ziektekosten, verzekeringen, tabak. Ik zoek een geldboompje. Dat mag een kleintje zijn. Sebastian Jaarsma was dat. En aan de telefoon, William. Ja, goeienacht. nacht. Het is. Uh, inderdaad helaas niet anders dan wat je net voorleest. En iedereen is gedwongen daarin mee te dansen. En dat heet dan een kapitalistische maatschappij. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al in de oudheid hoor. Want uh, kijk, het ruilmiddel wat men gebruikte, dat was natuurlijk niet efficiënt... ...en er waren altijd al mensen vanaf de vuistbijl, die sterker waren dan een ander. En dat is, uh, ja, de hele geschiedenis door uh, streven naar macht, hè. En jij krijgt dus in dit systeem net zoveel geld als je dus werkt. Ja. Eh? Eh, het gewone voetvolk dan hoor. Ik heb het niet over de captains of industrie en hoe die houten methode heten. die zichzelf politieke elite noemen enzovoorts. Eh? Maar ze geven jou net zoveel dat je dus de economie binnenlands kan laten draaien. Het is een schande natuurlijk om mensen met een gezin van 700 euro bijstandsuitkering te laten leven. Ja. En als iemand dan nog een oud autootje voor de deur hebt, bijvoorbeeld een oude Ford van acht of negen jaar oud... dan denk ik, ja, je krijgt geen vrijstelling, want die auto is zoveel zo waard. Daar heb ik in mijn vrijwilligerswerk een eind aan gemaakt, laatst. Hoezo? Door dus ze even te wijzen op de wetten die er waren, dat dat helemaal niet mee hoefde te spelen. Want die auto die was nou voor de schroothoop eigenlijk, hè? maar die werd dan door hun opgewaardeerd. Ja, dat is een goed idee van, hè? Dat was mh, knap uitzien de Ford nog, omdat die man hem nog schoon hield aan de buitenkant en de duivenstront eraf spoot. En dan kreeg je geen vrijstelling. Nou, dat scheelde dus wel enige centjes weer. Ja. Ja, en aangezien ik dus een van die klootzakken ben... die op mijn 74ste jaar ook nog een klein beetje gevoel voor een ander heb, En ik het zelf meegemaakt heb dat iemand mij s'nachts op belde. Huilend, wat is er aan de hand? Ja, ken ik bij jou 10 euro lenen? Ik ze waarvoor? Nu in de nacht? <laughs> ja, toen maakte ik ook nog een rood opmerking. Nee, want ik heb voor mijn kind... Ik zei, als je godvermorgenochtend niet onmiddellijk om 8 uur op het appel staat bij mij... Eh, zodat je boodschappen kunt doen met me... Ja. Ja, nou, dat is dan een paar honderd euro. Omdat ik dat dan, godzijdank, nog uit kan geven. Ja, want hoe is het met uh, uw financiële situatie? Nou, die is goed. Ja? Ja, voor mij wel, want daar heb ik in de tijd voor gezorgd. Uh, Deel voor lente, zou bij de EO zeggen, als ik al die snevels zie lachen. <lacht> ja, Maar, en, en, en u kunt maar, kopen wat u wilt? Nou, kopen wat je wilt, dat is natuurlijk te ver. Maar ik kan normaal eten wat ik wil. En ik kan ook voor anderen nog iets doen. Als iemand voor mij iets doet, he, op mijn leeftijd, ik leef zelfstandig, ik ben alleen. Hoe oud bent u? 74, over een maand. Ja. ja. Kijk, dan heb je mensen die voor jou iets doen en die willen daar niks voor hebben. En je weet dat ze krap zitten of iets, of dat je ze ergens een plezier mee kunt doen. Dat hoort er ook bij. Maar er zijn ook mensen die hun kleinkinderen nog ineens een Sinterklaas cadeautje kunnen geven. Zo'n ingepakt uh, chocoladebeestje bij Albert Heijn vandaan of zo. Die zijn er ook. Die zijn, er wordt genoeg armoede geleden hoor. Maar ja, ik ben de premier van iedereen en uh, we hebben nog wel verslond, <slankt> <slankt> Ja, en vroeger hadden we dat VOC-gevoel. Ja, dat VOC-gevoel was ook zo mooi. Mochten de mensen voor een paar cent de grachten graven of ze mochten op een lekke schuit knokken. Met kanonnetjes die uit elkaar plopten. die door een of andere kanonnenboer geleverd waren voor anderhalve cent dan weer. Ja, zogenaamd. Er zat voor anderhalve cent materiaal in. Ja. Ja, en kinderen van 14 jaar een marinevloot laten bemannen... omdat ze geen kerels ervoor kregen verder. En dan met dictatuur en al, al de, Ja, dat VOC-gevoel. Geweldig. Nou, dat VOC mag voor mij een WC-gevoel heten ergens, hoor. Uitbuiting. En dat is het hele punt. En niemand kan er iets tegen doen. Ik zag net het Pauw-nieuws ook nog. Er staan een stel, ja, dat zijn hippies. Waarschijnlijk hadden ze pruiken opgezet... en een stel ingehuurde figuranten neergelazerd. Ja, wacht even, dit, dit heb ik even gemist. Wat was er met de... Eh? Waar ging dat over? Pauwnieuws, zag je zeggen? Ja, Pauwnieuws. Dat is tegen die Occupy-beweging, hè? Ja, ja. Ja, er zit een Je bereikt er geen donder mee. Deze mensen bereiken daar niks mee. Ja, het ah, enige wat je zou moeten doen... In, in, in, in New York je... hebben ze al wat bereikt, hè? Huh? In New York hebben ze al wat bereikt. Ja, dat is een heel andere geest, hè? Dat treedt men heel anders op. Huh. Maar, maar even, even voordat u de hele wereldgeschiedenis en, en, en, nee, uh, en de politiek... ik ga alleen even de punten aan. Nou, je moet de juiste blik hebben op die dingen. Ja. En ik heb het allemaal ja, vanaf het begin meegemaakt. Hè, de jaren 40. Nee, dat begrijp ik. Maar even naar uw eigen situatie. Bent u ja. altijd veel uh, bezig geweest met het vergaren van geld? Uh, ik heb nooit geld vergaard. Ik heb gewoon normaal gespaard. Als ik een paar cent over zet dan ik die weg. Koop zo'n polosje gekocht. Mijn eigen pensioenen natuurlijk. Ja, je hebt dan je AOW ook nog. Oh, straks wordt dat wel afgetrokken hoor. Dan gaan ze wel weer vertellen dat daar extra belasting op moet komen of zo. Ja, ja. Ik had namelijk ook een erfenis. Helaas, mijn broer verloor. Nou, mag ik ongeveer zo'n 30.000 mag ik betalen, dus. Dat is erfrecht, hè? Ja, ja. Daar gaat een boel vanaf, hè? Ja, want er zit namelijk... Ik ben rijk namelijk. Ik erf dan het andere deel van mijn huis erbij. Wat ik, dus, ik heb dan twee huizen, nou, die zijn in waarde getaxeerd natuurlijk. Hè? Dat is dan zoveel waarde, loswaarde geldt dan. De gemeente bepaalt wat jij waard bent. Kun je tegen gaan ingaan hoor, kost je nog meer geld. Ja. Dus ja, dan mag je weer betalen, want die mevrouw die heeft die hoed weer nodig. Hè? Op de antillen had ze er twee of drie geloof ik, dus ja. Dat moet betaald worden. En misschien gaan we weer bommen gooien in Syrië. Ja, ja maar... Dat ja, gaat er iets, iets kost te veel, ook wat. Iets te veel. En als die piloot een de vinger krijgt... Ja, die wordt afgeschoten. Nou, dan moet je daar weer pensioen voor betalen... voor zo iemand die zijn benen verliest... of voor zijn leven lang ongelukkig is. Maar my. ja, dat is voor de welvaart, oh, de democratie. Ik ga het hierbij laten, omdat... Ik was 17 jaar... B ik ga Meneer William, hallo. Ja? Ik wil het hier graag bij laten. Dan gaan we even wat muziek draaien. Ja, we... ik hoop het kapitalistische stelsel nog eventjes uh, verheft als een ideaal in dit leven. En dat je vertelt dat het land hartstikke goed is. Moet ik dat doen? Nou. Ja, doe dat wel even hoor, want dan komen er nog meer mensen die straks weer uitgewezen kunnen worden. Dat is ook weer werk. Ja, ja, ja. Maar ik ga nu even door. Dank u wel voor het bellen. En tot, ziens. tot de volgende keer, hè? William. Ja, dank je. Doeg. Doeg. Doei. Doeg. Goeienacht. Ja, dus nu even wat muziek van Lenny Kravitz en daarna gaan we weer door met andere bellers, mailtjes en misschien ook wat tweets. Hoewel, er wordt weinig getweetd volgens mij, als ik het allemaal goed zie. Of soms gaat het technisch weer niet helemaal goed, maar dan zie ik wat over het hoofd. Maar ik heb het gevoel dat dat een beetje tegenvalt. Maar in ieder geval, Lenny Kravitz met Super Love. Superlove, Love dus van Lenny Kravitz komt van het album Black and White America en dat album kwam in augustus dit jaar uit. We hebben het over geld in Casadeluna. Hoe belangrijk is geld voor u? Heeft u er veel van? Wilt u er veel van hebben? Doet u vaak iets voor niks? Uh, geeft u geld weg? Zoals William net. Uh, nou ja, weggeven als mensen wat voor hem doen dan. Ja, ook weggeven trouwens voor die. Pers aan die persoon die uh, boodschappen moest doen... en eigenlijk niks kon kopen voor de kinderen. Nou, misschien doet u dat ook wel eens. Uh, en uh, heeft u, want daar hebben we het nog niet over gehad... Uh, twee duur, althans, ervaring met alternatieve ruilmiddelen? Uh, uh, u kunt bellen, 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna@ncv.nl casaluna@ncv.nl En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna... Er is iets geks met die tweet, want ik zag net een tweet, Twitter, een tweet binnenkomen, maar die kan ik niet meer terugvinden. Nou, uh, in ieder geval, uh, aan de telefoon nu, Ton. Dag, Ton. Ja, goedenavond. Hallo, net afgestudeerd zie ik. Ja, ik, uh, ja uh, een jaar of vijf geleden inmiddels. Oh. Maar, uh, okay. maar uh, inmiddels wel werkzaam. Maar uh, ja, uh, ik heb uh, uiteindelijk wel uh, tien jaar gestudeerd. Tien jaar? En, uh, dan, merk, dan merk je wel hoe... Uh, ja, dat, dat geldt wel een belangrijk item is zeg maar. Hoe kan je dus, tien jaar studeren tegenwoordig nog, ja? Ja, ik heb, ik, uh, ik heb drie studies gedaan. Dus, uh, wat ben je dan allemaal? Ik uh, ben uh, leraar basisschool. Ja. Dus ik heb eerst de pabo gedaan. Ik heb uh, daarna geschiedenis uh, gestudeerd. Uh, dus daarmee ben ik ook historicus geworden. En daarna heb ik nog de opleiding gedaan om uh, docent geschiedenis uh, te worden... op de middelbare school, wat en... ik uh, op dit moment ben. Ah, oké, okay, dat doe je. En... Uh, ja, dat doe ik op dit moment. En uh, ja, dan merk je dat je gewoon... Uh, ja, je doet drie studies en je bent, uh, bent tien jaar bezig. En dan staat er toch een, uh, een fikse studieschuld uh, staat er open. En dan denk je dat je uh, op het moment dat je begint te werken... van nu uh, breken de gouden tijden aan. Maar dat valt dan toch vies tegen. Dus... Hoe, wil je zeggen hoe hoog die schuld is? Uh, ik uh, Toen ik uh, begon met werken was mijn uh, schuld uh, 12.000 euro. 12.000 ja. Is dat eigenlijk, ik weet het, zit daar niet zo heel goed in. Er zijn ook wel mensen volgens mij met nog hogere schulden, of niet? Ja, of ja ik heb dan weer het geluk gehad dat ik ook alweer... Uh, dat, dat ik in omstandigheden was dat ik uh, met mijn ouders nog een, een regeling kon treffen. Dus, uh, en uh, ja, ik heb natuurlijk vier jaar heb ik, uh, kunnen profiteren van uh, gewoon de regeling uh, via het Rijk, zeg maar. Dus, ja. Uh, ja, maar goed, het maakt wel uh, dat je... Ja, je denkt dan op het moment dat je dan het werk en het leven instapt van... Uh, nu. Uh, nu ga ik geld verdienen en uh, nu is er heel veel mogelijk. Maar dan merk je dat, het, dat het er toch eh, nog iets, uh, hè, op de, iets achter de deur zit van... oh, daar moet ik ook nog uh, aan voldoen. Dus, ja. uh, is het al weg, die schuld? Nee, ik ben nog steeds bezig. Dus, uh, ja. Maar wel een deel, ja. neem ik aan. Ja, een deel is inmiddels weg. Maar uh, nou, en, en goed en, daarbij vind ik het dan ook wel eens lastig. Dan denk ik van, nou goed, ik ben... Uh, uh, eh, ik, ik werk fulltime en, ik, goed, ik, en een, een deel draag ik af en ik, dan hou ik nog genoeg over, zeg maar. Yeah. Ik vind het wel eens lastig om te ervaren dat je dan ook merkt dat het gewoon... Uh, eh, op het eind van de maand is het zeg maar op, zeg maar. Yeah. En dan vind ik het wel eens lastig om te denken van, uh, dan ben ik, ik ben dan alleenstaand en uh, dan is het op. Dan moet je nagaan als je dan ook nog, ik noem maar iets, twee kinderen hebt of wat dan ook. Ja, dus, uh, dan wordt het wel pittig. Dus als, ja, dat, dat zegt dan misschien ook wel iets over de manier waarop je leeft of wat dan ook. Dus, maar misschien heb je tegen die tijd geen schuld meer. Ja, dat, dat is ook waar. Ja. Dat zou kunnen. En ja, eh, drukt dat nou zwaar op je, zo'n schuld? Nou ja, het, uh, je hebt het over, hè, maakt geld gelukkig. Ja. Uh, je mer ik, ik merk wel dat uh, het, het, het, het achtervolgt je wel steeds, zeg maar. Dus... Uh, het voelt wel als een soort druk van uh, de, de, waar je steeds uh, aan moet voldoen. En uh, nou, ik, uh, ik, ik zal heel blij zijn op, op, op, op het moment dat ik gewoon uh, kan zeggen van ik ben nu gewoon klaar met betalen. Ja. En wanneer is dat ongeveer? Heb je een idee? Ja, dan is, uh, volgens de laatste berekeningen zal het uh, nou, met een jaar of twee, drie dan ben ik klaar. Dus ik uh, okay. nou. kan je allemaal leuke dingen gaan kopen. Ja, die. Ja, ja goed, ja, je had het ook over kleine dingen kopen en grote dingen kopen. Ja, goed, die kleine dingen kom je aan toe. Maar die grote dingen niet. Ja, goed, misschien gaat dat dan ook tot de mogelijkheden behoren. Dus ja. ja. ja of je daar wel gelukkiger voor wordt in het tweede. Maar, Wat denk je? Ja goed, ja, je, gaat, je gaat je natuurlijk wel op sommige momenten ga je natuurlijk. Je, je spiegelt jezelf aan, aan anderen. Dus en je ziet wel, uh, de, de, de ene persoon heeft een, bepaalde, een bepaald rietje in huis of zo. En dan denk je, oh, dat zou ik ook wel willen. Alleen dat, dat lukt nu dus niet. Ja, dus, uh, misschien is het ook wel dat je je gaat meten aan wat anderen hebben. Dus, uh, en dat, dat bepaalt misschien ook wel ons geluksgevoel. Dus, uh, en, ja. en heb je last van uh, behoefte aan status? Nou goed, ik denk wel dat... Uh, ik denk wel dat een status wel iets is waar, waar allemaal, je, je wil je wel bewijzen om zich voor alle anderen. Van, oh, die heeft altijd, oh, dan wil ik dat ook. Dus uh, ja, ik denk dat er we wel in de mens gewoon überhaupt zit van uh, ja, we willen wel uh, met elkaar kunnen wedijveren. Dus uh, ah. maar goed, en daar is gewoon ook uh, je financiële status en, en de uitingen die je daarin kunt geven. Ik denk dat die wel daarin uh, van belang zijn. Ja. Maar had, had je dan niet beter een uh, andere studie kunnen volgen? Ja, maar goed, je moet op zo'n moment ook gewoon je passie kunnen navolgen. Dus, uh... en, en geschiedenis en lesgeven? Ja, geschiedenis geven. En uh, nou goed, ik merk nu gewoon, als docent geschiedenis, gewoon mijn passie, geschiedenis kunnen overbrengen aan mijn leerlingen. Ja, dat is gewoon, uh, ja, iedere dag is daar, ja, ik kan wel zeggen een feest. Dus ja, dan, dan is het daar waard. Ja, dan kan ik wel zeggen van ik ga iets doen waarbij ik misschien veel meer ga verdienen of wat dan ook. Nou, als dit is waar ik, waar ik iedere dag met plezier met een glimlach naar mijn werk ga... dan is dat mij meer waard uh, dan, een, uh, dan een grote zak met geld... die ik misschien ergens anders zou kunnen verdienen... als ik iets anders zou kunnen doen. Dus. Ja. Wat is de mooiste tijd voor jou in de geschiedenis? Uh, ja, ik, ja, ik ben uiteindelijk ik ben, ik ben afgestudeerd op de Eerste Wereldoorlog. En uh, ik heb me daarin gericht op uh, met name Nederland uh, in die periode... En, uh, Iedereen zegt wel altijd, ja, dat is toch niet interessant... want de, wij deden niet mee in de Eerste Wereldoorlog. Nee, neutraal, neutraal. Ja, en juist dat maakt het interessant. Want juist het feit dat je neutraal bent in zo'n situatie is... Uh, ja, voor mij, ja, in ieder geval... Dus, ja, ik vind dat heel interessant om daarmee daar aan de gang te gaan. En speelt... wat, wat doet dat dan met, met, met je als land als uh, hoe je daarmee om moet gaan? Dus. Speelt de geld een grote rol in het neutraal blijven toen? Ja, absoluut. Want wij, uh, wij uh, op dat moment, tijdens de Eerste Wereldoorlog... dreven wij zowel handel met Engeland... Uh, als met Duitsland, ja, en die stonden op dat moment uh, natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Ja, en dan moet je natuurlijk als neutraal land wil je daar... Uh, ja, wij wilden ons wel de, in economisch opzicht uh, toch wel uh, boven blijven. Ja. En eigenlijk van beide landen willen, wilden wij weer profiteren. Ja, dat da botst op sommige momenten. Dus dat uh, oh. is een mooi spanningsveld. Dus, uh, ja. ja, ook hier zien we weer dat geld een belangrijke drijfveer kan zijn. Ja, dat, dat blijft. Dus, ja. Uh, ja. Nou, succes met het wegwerken van die schuld de komende jaren. Ja, dat, uh, dat gaan we doen. <laughs> en, ja. en bedankt voor het bellen. Oké, okay, dankjewel. Ton was dat. Goeienacht. Gaan we naar Igor. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik put eigenlijk wel uh, enig voldoening uit het feit uh, dat ik uh, niet zoveel geld heb. Dat, dat vind je wel prettig? Uh, ja, omdat je dan eigenlijk... Uh, omdat dan eigenlijk de jagerverzamelaar in je loskomt... qua boodschappen doen en dergelijke, en koopjes en dan maar op. Dat is een uitdaging, vind ik. En ik heb het, uh, dus je maakt heb er een, een sport breed... van? Ja, precies. Ik heb het niet breed, maar uh, ik heb bijvoorbeeld uh, nou, van Marktplaats leuke dingen gekocht. en uh, ja, Dat kun je toch met weinig geld, je, uh, als je goed kijkt, uh, mooie spullen kopen... En, Materialisme is ook niet alles. En ik, uh, ik hou van pokorellen. En uh, ja, om dan uh, voor 4 euro een hele lekkere maaltijd te maken. Met alles erop en eraan. En, uh, ja, dat uh, als je lekker kunt koken, dan biedt dat ook, uh, geeft dat ook voldoende. Maar kan jij voor 4 euro nou, een, le een lekkere maaltijd maken? Taartje met uh, aardappelkoree zelf gemaakt ...en uh, spruitjes gegeten en dat op mijn manier. Uh, dat, dat, ja. uh, dat klinkt misschien stom, maar ik vind het gewoon uh, soms af en toe uitdaging... ...maar ik heb wel medelijden met mensen die uh, bijvoorbeeld uh, in schuldzendingen zitten... ...gezinnen die 50 euro moeten rondkomen met kinderen... Ja. En dat, uh, dat bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar wat, uh, voorbeeld in de Heereveen de voedselbank wordt opgeheven, want het voedsel wat overblijft, dat is uh, volgens mij niet geschikt voor consumptie meer. Uh, voldoet niet aan de kwaliteit eisen en wordt doorgedraaid. Dat geven hm. ze dan aan varkens. Ja. Nou, dat, dat vind ik gewoon belachelijk. Is, uh, ja, is, is iets waar ik stijl van achterover sta, want... Er zijn zoveel mensen afhankelijk van giften en van voedselbanken en, en noem maar op. Dus ik spreek voor mezelf. Ik ben zelfstandig. Ik uh, moet voor twee katten zorgen. En, uh, uh, ik heb wel nog een idee met wie ik ook wel eens uh, wat geld daar kan leggen. En, en, maar uh, ja, als ik veel geld uh, zou krijgen, dan zou ik eigenlijk niet eens weten wat ik er zou moet, mee moeten doen. Behalve nou, een wereldreis maken of zo... Nou, om maar wat te noemen. Ja, nou, ik zou graag naar Amerika willen gaan bijvoorbeeld. Ja. Dat wil ik nog eens in mijn leven doen. En, en dan is het wel lekker om geld te hebben. En, ja, daarom koop ik wel en toe krasloot. Maar dat heeft toen niet zo veel. <laughs> dus, maar goed, heb... uh, ja. ik ben wel tevreden en ik ben gelukkig. Ik, uh, ik heb diabetes, maar ik, uh, ik, ja, ik voel me toch gezond en... Uh, ik hoop dat het zo blijft. Het is wel een... slopende ziekte eigenlijk. Als je ouder wordt. Ik ben nu 40 en ik uh, heb het sinds vijf jaar. Uh, ja. Goed, uh, ja. Uh, ik, uh, ik hoop dat ik gezond blijf. En uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Gezondheid. En, uh, dat kan ik me voorstellen. Maar, uh, ja. Uh, ik hoop alleen dat... Uh, dat het met de crisis gaat meevallen en uh, dat het uh, leefbaar blijft in Nederland. Ook uh, niet alleen qua uh, financiën voor mensen, maar ook uh, sociaal gezien dat uh, ja, de maatschappij verhuurt, maar dat is een ander verhaal. Maar... Ja. En uh, ja, uh, ik uh, hoop nog aan het werk te kunnen komen, maar ik zou eigenlijk niet weten wat ik met uh, een paar honderd euro zou moeten doen behalve ja. van, uh, Dus wat dat betreft hoef je niet aan het werk te gaan in ieder geval. Op vakantie gaan, maar ja god, ik, uh, ik ben tevreden, maar ik uh, kan me voorstellen dat bijvoorbeeld wat ik noem, van gezinnen die met heel weinig geld betreven, Ja, en, en kinderen bijvoorbeeld. Van, uh, Igor, ik, volgens mij... Heb ik wel ongeveer begrepen... Of weet ik wel zeker. Heb ik begrepen wat, je, wat jouw punt is? Uh, maar het is jij, ook je instelling, hè? Ja. In maar instelling. ik ga even, even weer door als je het goed vindt. vindt ja, je dat goed? natuurlijk. Er dus, zijn meerdere bellers. Precies. Ja. En, en ook nog wat muziek ja. willen we graag laten horen. Maar ik dank je in ieder geval voor het bellen. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, graag gedaan. Doeg. Tot later, hè? Tot later. Doeg. Uh, doe ik nog even een mailtje voordat we naar de volgende plaat gaan. Dat, dat is er een van Spinvis, van dus dat wordt hartstikke leuk. Um, en dat is een mailtje van Aard Noord Noort zei, ja. Die zegt, uh, er is een financiële crisis gaande. Er is haast geboden om erg te voorkomen. Tijd is geld. Waarom kan Griekenland dan zijn schulden niet aflossen... met uitstel van betaling? Nou, ik zou het zo gauw even niet weten. Maar in ieder geval bedankt voor de mail. We gaan naar SpinVis. Die heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is... Deze maand, nee, vorige maand, oktober was het. Het is inmiddels november. In oktober is die uh, cd uitgekomen. Die heet Tot ziens Justine Keller. En het nummer heet Oostende. En het is dus van Spinvis. You're CD van Spinvis, dat is altijd goed nieuws. Oostende oh, heette het nummer en uh, dat album, ik zei het al, is uh, vorige maand uitgekomen. Ja, We hebben het over geld, hoe belangrijk is geld voor u? Heeft u er veel van, wilt u er veel van, doet u, er vaak, uh, doet u vaak iets voor niks? En uh, ja, Ik kom toch nog een keer terug op die alternatieve ruilmiddelen. Als er iemand is die daar ervaring mee heeft, vind ik het ook leuk om te horen. 0800 121, als u wilt bellen, 0800 121, uh, uh, dat is het telefoonnummer. Dus uh, mailadres casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. En um, even kijken, we hebben er wat binnen. Iemand die schrijft, uh, als ik veel geld had, dat is trouwens Polaroid Notes... dan ging ik mijn droom waarmaken en werd ik foto en ging ik naar de kunstacademie. Dat is een mooie droom. Uh, dan hebben wij ook nog... Uh, ik vind 4 euro erg veel voor een maaltijd. Dat schrijft Eline K. Nou, dat valt wel mee. Ik heb voor 2 euro een eetbare maaltijd. Dat is helemaal knap. De waarde van geld, zegt Lampje 2, moet je bepalen... als je chronisch ernstig bent en niets meer kan. Chronisch ernstig, misschien ziek. Um, even denken. Zonder geld is het leven voor mij als student gewoonweg niet te doen, schrijft Jens Johan. E en dat, ja, dat was het, geloof ik, voorlopig even. Kijk even nog maar naar de mailtjes. Uh, nee, die hebben we allemaal gehad. Dan maar naar de telefoon, meneer De Haan. goedenacht. Ja, Goeiedag. Met Ben De Haan. Dag. U bent in China geweest, zie ik? Ja, uh, om de relativiteit een beetje aan te geven, ik verdiende toen redelijk goed. Met uh, mijn uh, baan en met wat bestuursfuncties. Maar ik was in China in 1989. Ja. Ook op het Tiananmenplein. En daarna naar Korea. Noord-Korea, donker. Ja. En uh, er werden allerlei trips georganiseerd en uh, ik zei op een, moment van, op een dag van, nou ik heb geen behoefte aan om uh, naar de haven te kijken want ik heb al uh, havens genoeg gezien, in Rotterdam, Amsterdam en noem maar op, hè. Ja. Nou, dat was een heel gedoe want ik uh, kwam de staat aan te passen, of een dorp van de staat, hoe je het ook wilt noemen. Want uh, dat moest allemaal gecontroleerd worden. Ja. Nou, ik kreeg dan een tolk en een aparte auto. Maar ga, dit gaat allemaal nog over geld? Nou, in Noord-Korea, ja. Ik vertel even hoe het ging. Ja. Maar ik wil graag even uh, naar, dat, naar dat punt hoe, hoe belangrijk geld voor u. is. En ik naar nou, de supermarkt. Want ik wilde gewoon de supermarkt zien. Ja. In Noord-Korea. En ik. Uh, nou, ik uh, een paar dingen uit. Chopsticks, die ze daar. Ja, ja, niet te, niet te gedetailleerd, hè? want anders dan, dan gaat het echt te ja, lang duren. Ja, We hebben meer uh, Ik rekende af. En ik gaf een uh, biljetje van 10 dollar. Ja. En ik zei tegen mijn tolk op een gegeven moment, nadat. Uh, de prekoopster naar haar chef was gegaan, en die weer naar haar chef, en weer naar, verder naar boven. naar de vijfde chef of zoiets, naar boven. Is hij op een gegeven moment, ik ga weg. We uh, zie het maar verder en geef het niet maar aan mijn tolk. Maar ik wilde gewoon aangeven van de relativiteit van het inkomen wat je dan als wisseling hebt. Maar als je daar bent, hoe dan de verhouding in totaal anders ligt. Dus in Korea voelde u zich heel rijk? Ik was super rijk. En was het een lekker gevoel? Ik was bij wijze miljonair of miljardair ja. daar. Gaf dat een goed gevoel? Nee. Maar dat was ook door de hele sfeer van Pyongyang en. eh uh, uh, de rondliep en uh, naartoe ging. Ja. Dus dat, dat had op... meer, meer uh, het onheimische, zeg ik kom, hè? Ja. Karakter van. Uh, uh, Albanië onder. Uh, nou, hoe het? Nee, hoe. Uh, nou. Ik weet het ook even onder, niet meer. Onder Hoksa of zoiets. Oh ja, ja, ja, die was het. Uh, maar in ieder geval, dat gevoel heel rijk te zijn, dat heeft u wel ervaren daar in Korea. Ik ga even weer naar de ja. volgende beller. Ik, ik dank u wel voor het bellen, meneer Daan. Ja, hoor. Dag, goeienacht. Dag. Want er zijn inderdaad nog vrij veel mensen die willen bellen. En ik heb ook een mailtje weer binnen gehad uh, van uh, Nadie. Dat ga ik even voorlezen. Uh, hoi Klaas, ik doe op het moment vrijwilligerswerk in Rwanda... op een kostschool met duizend voornamelijk genocideweeskinderen... Stuk voor stuk arm, veelal zonder familie, zonder steun en van eventuele erf, erfenis is al helemaal geen sprake. Een tube tampasta is een luxe product en daarvoor is dus niet altijd ruimte. Toch hebben de studenten een enorme wilskracht en levenslust, want educatie is de enige manier om zich uit deze situatie te ontworstelen. Intens dankbaar met de kansen die ze zijn gegeven. Toch willen ze in hun hart net zo zijn als wij... en zijn ze min of meer jaloers op ons uh, westerse kapitalisme. Ik probeer ze er regelmatig van te overtuigen... dat dit ook niet zaligmakend is. We kunnen nog veel van deze jongeren leren... als het gaat uh, om delen en waarderen wat we hebben. Wij zijn eeuwig ontevreden over alles... als het nu gaat om de pensioenen of verhoging van de ziektekostenpremies... terwijl ze hier geen enkele vorm van sociale zekerheid hebben. We zouden best iets dankbaarder mogen zijn voor wat we wel hebben. En dat is ongelooflijk veel. Liefst van Nadie, eh, inmiddels 19 jaar. En toch behoorlijk wijs volgens mij. En ook nog een trouwe luisteraar. Waarschijnlijk word je daar heel wijs van. Hé, ze maar veel naar Casaluna luistert. Maar Nadie, hartstikke leuk dat jij eh, vanuit Rwanda. Tenminste, ik weet niet of je nou hier in Nederland bent tijdelijk. Maar in ieder geval dat je gemaild hebt. Dankjewel. En dan aan de telefoon, meneer De Jong. Uit Amsterdam. Dag. Goedendag. Goedenavond. Hallo. Ik wilde toch even reageren op, op de stelling die je hebt. Ja. Fantastisch uh, programma trouwens. Wat zegt u? Fantastisch programma trouwens. Dank u wel. Uh, ja, ik, ik, ik ben van mening dat de gemiddelde Hollander uh, waarschijnlijk uh, daar niet over kan oordelen. Over geld? Nee. Dat is een Want, beetje in het verlengde van wat we net hoorden over Rwanda. Juist. Ja, dat, Twitter, dat twittertje was, eigenlijk, uh, was me eigenlijk iets voor. de mailtje, ja. Ik denk dat wij in zo'n fantastisch land leven met zoveel welvaart. Ja. En dat de groep die weet wat het is om niks te hebben, die hebben we straks niet meer. Dus ja, mijn, mijn, uh, mijn voorstel is eigenlijk om alle schoolverlaters verplicht eerst twee jaren ontwikkelingshulp uh, te laten doen. Naar een ontwikkelingsland naar keuze. Zoals naar die. En dan denk ik dat dan wel misschien de waarde van geld ingeschat kan worden. Ja, nou is twee ah. jaar wel vrij lang, denk ik. Wat zegt u? Twee jaar is wel lang, toch? Nou, ja, ik weet ik heb langere dienstplicht gehad. Ja, ja dat wil niet zeggen dat we het nu nog steeds zo moeten doen. Maar misschien ja, is, okay. uh, Het is het, is wel, nee. het is wel goed voor je ervaring, voor je levenservaring. Voor... Nou kijk, ik dik, ik dik het ook ietsje aan, dat, dat, dat moet ik wel zeggen. Maar het is, het is in dit land, wij hebben alles... Ja. Uh, ik, ik kom uit twee groepen. Ik heb een periode geen geld gehad en een periode heel veel geld. En nu? Veel geld. Nou, en, en ik moet eerlijk zeggen, uh, ik zie het verschil niet erg. Nee? Maakt het niet zoveel uit voor het geluksgevoel? Nee. Nee, dat denk ik niet. Maar het is toch hartstikke makkelijk als je gewoon kan kopen wat je wil? Ja, ik denk dat de wil om iets te kopen, die ontstaat als je geen geld hebt. En als je wel geld hebt, dan ga je simpelweg niet naar die winkel toe. Nou, is dat zo? Dat vind ik wel, ja. Dus u koopt minder sinds u meer geld heeft? Juist. Wat apart? Ja, dat zou heel goed kunnen. Is het, maar, niet, zo dat, is het niet zo dat u dan uh, lekkerder dingen koopt... als u een keer voor vrienden gaat kopen of, uh, koken? Of uh, dat u duurdere wijn koopt of uh, makkelijker een bankstel vervangt? Nee. Nee, daar heb ik geen last van. Hmm. Dus ja, ik denk toch dat, uh, dat als je geen geld hebt... dan ga je veel andere, andere dingen ga je waarderen... En ik denk, uh, als je veel geld hebt... dan ga je heel veel dingen niet meer waarderen. Merkt u dat zelf ook? Ja, dat heb ik echt wel, ja. Absoluut. Wat, wat waardeert waar u dan niet meer zo? Nou, om een voorbeeld te noemen. Uh, uh, uh, ik denk, hebzucht is, is iets... daar heb ik nooit last van gehad. En, uh, en uh, uh, nu ook niet. Dus uh, het, ik, ik bedoel uit te leggen... Er zou een verschil moeten wezen. Nou, ik heb die omkering om ah, niet meegemaakt. Ja, ja. En, en u zegt, uh, mensen zouden verplicht moeten worden om een tijdje stage te lopen in Afrika ergens. Uh, bent u zelf in Afrikaanse landen geweest? Juist, ja, ja, ja. ja. In, eigenlijk in uh, bijna alle landen van Azië. Afrika, ja. een aantal landen en Zuid-Amerika. Ja. En, en uh, uh, ja, kijk, ik ga hier geen hele preek houden. Maar uh, één ding weet ik wel, dat is als je, als je een tijdje... bijvoorbeeld in Indonesië bent geweest... en je komt hier terug in Nederland... dan heb je in een hele korte tijd heel goed in de gaten... dat we in een verschrikkelijk rijk land leven. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik dank u wel voor het bellen, meneer De Jong. Ja, oké. Okay. Goedenacht. Dag. Dag. Uh, Geke98 schrijft, ik hoef niet te baden in geld... maar pootje baden is wel heerlijk. Meneer Alleman, goedenacht. Uh, goedenacht. Met alle man. Uh, sorry, maar ik, uh, uh, ik heb begrepen dat dit programma een stelling begon. No, ja. Nee, ik heb een vraag gesteld over hoe belangrijk geld is voor u. En ik had het, inderdaad, ik had het ook over ervaring met alternatieve ruilmiddelen. En als het goed is, heeft, heeft u daar ervaring mee? Ja, dat is uh, waar. Dat is uh, een, uh, ongeveer 20, 15 jaar geleden... Uh, toen was er nog zeer actief een uh, beweging in Nederland... en in meerdere Europese landen. Ja. En dat, was, uh, dat, dat heette in Nederland steeds dat... Uh, NOPES. Ja. N-O-P-E-S. Ja. Waarin mensen zich... Uh, in de van het... Uh, uh, computertijdperk... zich konden inschrijven... en uh, de diensten konden aanbieden voor de een. Dat wil zeggen, ik uh, verf jouw huis... En uh, jij repareert mijn uh, ijskast, als het ware. Ja, ja. En daar kun je dan, uh, uh, zeg maar, punten... Uh, of penukia, mee uh, verdienen. En, uh, maar het is een zachte dood gestorven. En ik vraag me af, uh, uh, hoezo uh, dat een zachte dood gestorven is. gestorven is? Wat deed u eraan mee? Uh, ja, ik heb aan meegedaan, maar... Uh, uh, het, het kwam erop neer dat je gewoon, uh, jij deed iets voor iemand, en uh, daar kreeg je dan zoveel uh, penukia voor, punten. Ja. En dan, uh, die, die kon je dan opsparen, en als je dan genoeg had, dan kon je iemand anders je hele huis laten verven zo. Ja. Nee, begrijp ik. Maar, maar u deed daar zelf ook al mee? Ja, ik deed er zelf ook al mee. En welke maar... diensten bood u aan dan? Wat zeg je? Welke diensten bood u aan? Uh, mijn, mijn dienst was uh, camerawerk en uh, video-editen. Bijvoorbeeld, uh, ik deed uh, die uh, afgrijzelijke bruiloft te filmen. <laughs> dat is echt een afgrijzelijk werk als je een bruiloft moet filmen. Want en ho moet... hoeveel penukia kreeg je daarvoor? Uh, de, nou, dat weet ik niet meer. Maar zeg, daar krijg ik 100, 100 penukia voor. Ja. En uh, die kon ik dan uh, via internet. Maar ja, dat stond toen nog in de kinderschoenen. Uh, kon je die dan nou maar inruilen en nou, iemand anders uh, kan dan nou weer doen uh, waar ik niet zo goed in, uh, in was ja. of zin in een, uh, had. Maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde als geld, hè? Nee, nee, want het, het, het, het, het, het, het aardige daarvan was, is uh, dat je uh, uh, geen... Ge, uh, niet, je kon het niet gewoon uh, via de giro of zo uh, uh, overmaken. Nee, binnen nee. dat systeem. Er kwam iemand bij je thuis uh, uh, en die deden wat voor jou. Ja, nee, ik uh, Daardoor had je ook weer ontzettend sociaal contact. Waardoor je de, de connectie met uh, geld en sociaal contact weer kon verbinden. Ja, ik snap het. Ik ga even weer door naar een volgende bellen, meneer Alleman. Dank u wel. Is goed, gelukkig. Oké, okay, dag. Remco. Goedenavond, nacht eigenlijk. Hallo. Hey, Emco. Hoi. Hey. Um, ja, uh, geld maakt niet gelukkig, maar een beetje toch wel een, toch wel zeg maar. Uh, um, ik heb uh, een, een ja eigenlijk donne vrouw een uh, schuld bij de belastingdienst uh, die wij ja in al onze optiek uh, onnodig gekregen hebben. Wij, uh, mijn vrouw is een tijdje zzp'er geweest... Uh, om op kinderen op te passen. Zzp'er en ze past op kinderen, ja? Ja. Uh, dat is uh, tot 6.000 euro een belastingvrije groep. Dus dan hoef je geen belasting te betalen. Ja. Uh, het enige wat ze er niet bij gezegd hebben is... als jij geld van de belastingdienst krijgt... dan valt dat ook... Dat moet je bij je inkomsten erbij rekenen, zeg maar. Ja. Dus zeg dat je 100 euro per maand zou krijgen, uh, kinderbijslag of weet ik veel wat, dan moet je dat dus bij je salaris optellen. En dat wisten wij niet. Dat is, uh, ja, uh, Dus uh, kregen we afgelopen jaar een rekening over vijf jaar uitgespreid dat we 6000 euro belasting terug mochten betalen. Zo. Dat uh, hakt er uh, lekker in, zeg maar. Ja. Ik heb de pech dat. Uh, of de pech. Ik heb twee mooie kinderen, hoort daar niet van. Maar. Uh, mijn vrouw kan nou niet meer werken. door de kinderen. Het is een beetje raar om, zeg maar, geld te verdienen. om dan de oppas van de kinderen te betalen. Ja. En uiteindelijk nog niks over te houden, zeg maar. Nee, dan kan je beter Echt? bij je kinderen blijven. Ja, precies. Uh, ik ben vrachtwagenchauffeur. En ik ben aan de rij- en rusttijdenwet gebonden. Dus ik kan niet zoals sommige mensen op, op een fabriek of zo een, een dienst extra draaien of invallen voor iemand. Of... Dat, dat gaat niet, dat is uh, bij wet verboden, zeg maar. Dus ja, je zit eigenlijk een beetje uh, in, in, in, in, in tweestrijd eigenlijk. Want ja, je wilt graag extra verdienen. Maar ja, je, je kan niet. Dus uh, ja, het is, het, is, het is nu echt, zeker met de dagen die eraan komt. Mijn, uh, mijn oudste zoon die is uh, 24 december jarig. Ja, je hebt de kerstdagen, daar doen wij zelf niks aan, omdat ik niet zoveel met kerst heb. Maar Sinterklaas bijvoorbeeld, dat zijn allemaal van die dure dingen. Dat je denkt van, nou, daar zijn we nu al uh, beetje bij beetje, zijn we al cadeautjes aan het uh, inzamelen. Om dat, uh, zeg maar, een beetje uit te kunnen smeren. Dus dat je zo min mogelijk ja, pieken hebt, zeg maar, in je, in je salaris. Ja, want je krijgt een naheving van de Belastingdienst. Hebben jullie nu schulden? Ja. En? We hebben nou, uh, ja, we zijn natuurlijk aan het afbetalen. Ja. En je hebt het geluk bij de belastingdienst dat je renteloos een uh, betalingsregeling kan treffen. Dus uh, we betalen dan een x bedrag. Ik geloof dat dat 250 euro per maand is. Ja. Dan val je terug? Ja, 250 euro dat is een hoop geld. Ja. Dat, uh... En is dat een hele, die... zo hele zorgelijke tijd? Beïnvloedt dit uh, alles? Nou ja, ik, ik, de, een, een van de eerste sprekers uh, na ene, zeg maar, die zei van je, je houdt er uh, medisch, uh, begint dat erin te hakken, zeg maar. Maar overspannenheid en dat soort dingetjes. Ja. Want ja, je, je probeert, ik, ik ben altijd een hele brave borst en ik, ik betaal altijd netjes mijn rekeningen en zo. Ja. Maar als ik een, een, een, uh, uh, naar mijn ouders moet van, joh, luister, uh, zou ik dat geld kunnen lenen? Ja, dat, dat is toch... Die, je schaamt je ogen uit je kop. Als je ziet wat je, waarvoor je aan het werken bent. Ja, ik... ik, ik uh, ja. Mevrouw die, die zit nu ook bij zo'n uh, Ja, ik weet niet. Het is geen psychiater, maar... Ik weet niet hoe is iemand nog... Ze kan me gewoon lekker even de verhaaltje kwijt, weet je wel. Ja. En ik neem mevrouw absoluut niks gevaarlijk, weet je. Ik ben er zelf bij geweest en ik, en ik heb er ook in meebestoten natuurlijk. Ja, jullie wisten maar, maar, het gewoon niet. Maar het is, het, is, het is gewoon... Ja... Van de het, zou, het, zou, het, is, het is zo raar dat je bij de Belastingdienst, dat ze zien wat je verdient. Ze weten, precies, ze weten echt alles van je, in ja. de details. Je zou eigenlijk moeten zeggen van, uh, joh, je krijgt dat, je hebt dat als inkomsten. Dus je gaat nu over een grens heen. Ja. Dus ze moeten je, je de waarschuwen. Hebben ze, ja? Dat hebben ze niet gedaan. Remco, ik ga je onderbreken, want het programma zit erop. Ja, is goed. Dankjewel. Dankjewel. En sterkte, sterkte ermee, hè? Ja, dankjewel. En goeienacht. Dan nacht nog. Doeg. Hoi. Ja, dan kan ik nog net even één mailtje doen van Hermin. Die schrijft: Geld maakt wel gelukkig, want je kunt anderen daarmee helpen. Zelf heb ik een rijke periode gehad in mijn leven. En ik vond het fijn vrienden uit te nodigen voor een etentje, mee naar de film te gaan enzovoort. Het sociale leven wat ik toen leidde was rijk aan fijne ervaringen. En die maken mensen toch echt wel gelukkig. Nu leef ik van een minimuminkomen in mijn, en mijn contacten zijn uitermate beperkt. Domweg vanwege het gebrek aan geld. Nou, ook uh, Hermin sterkte daarmee en bedankt voor het mailen. Ik kijk eventjes naar het antwoordapparaat dat ik moet gaan inspreken. Want uh, morgen is er weer... Nee, nee, niet morgen, maandag. Dan is er weer een nieuwe aflevering van uh, Casa Luna. En dan praat uh, Frank Dumos met D66-kamerlid Stientje van Veldhoven. Uh, is misschien wel de groenste politica van Nederland. Ze blikt terug op het D66-congres van uh, aanstaande zaterdag. Dus uh, aanstaande maandag blikt ze daarop terug. En ze geeft haar visie op de wet Natuur van staatssecretaris Bleker. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, wil jij aan jouw gast Stientje van Veldhoven vragen... hoeveel tijd zaterdag op het D66-congres besteed is aan natuur, milieu en duurzaamheid? Hoeveel langer had ze daar graag over willen praten? Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Ik wens jullie een heel mooi gesprek en een goeie nacht. Nou, dat was Kazaluna voor vannacht. We hebben het veel over geld gehad. Ik dank iedereen die gemeld gemaild heeft. Getwitterd, even kijken of er nog een tweetje binnen is waar ik wat mee kan... Uh, ik ben 17, soms heb ik veel en soms niet. Maar toch haal ik zo'n periode makkelijk, want je mist het niet, je geeft het niet uit. Dat was Thijs Kroese. Dat was de laatste tweet vandaag. Uh, ik ga u wijzen op het programma dat hierna komt. Dat is Nachtvluchten, gepresenteerd door Nora Romanesco. En dat begint altijd met de vlucht in het verleden. Ik wens u een heel goed weekend. Ik hoop dat het net zo'n mooie dag wordt als vandaag. Ik weet eigenlijk niet. Weersverwachtingen. Wordt het mooi dit weekend? Kijk even naar... Het wordt iets kouder, hè? Zonnig maar iets kouder. Dat was het, geloof ik. Nou, genieten van. Uh, maandag dus Frank Dumouche. Met, uh, met Stientje van Veldhoven in Casa Luna. En ik zelf ben er volgende week weer. Prettig weekend nogmaals. En tot dan. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. Een CRV.